Eerste. Mm. Oh, en, ja. <laughs> nou, geen idee, voorzitter. Ja. Ik slik er maar half in. Ja. <laughs> nee, wel geitje. Oh. Voorzitter, uh, ik had ook iets uh, gesteld over de brieven die geschreven worden naar mensen. Ja. waar uh, nog steeds, zelfs twee weken geleden nog, burgemeester en wethouders uh, te halen stonden. Wilt u een beroep, schrijf dan naar burgemeester en wethouder in Halem. Nou, dat moet heel snel veranderen natuurlijk. En volgens mij is het ook maar een heel kleinigheidje, een heel kleine aanpassing. Dus waarom dat het allemaal zo lang moet duren? Want we lopen nou hier al maanden over te uh, vragen te stellen. Waarom uh, veranderen De vraag dat is deze? duidelijk, meneer Paap. Zullen we de wethouders kijken wat die daarop antwoordt? Ja, en de, ja. Uh, uh, de mensen die uh, in de oude pgb uh, zitten. Ja. ja. Nou, ik vind het natuurlijk vreemd dat die constant maar dan hetzelfde bedrag krijgen voor een hele lange periode, ja. want het is voor onbepaalde tijd. Is het nou niet handiger om daar gewoon een bepaalde tijd aan te koppelen? He, want elk jaar wordt zorg duurder. Dus ook voor die oudere mensen wordt zorg duurder. Helder, dank u wel meneer Paap. Wetter de Bluis? Ja, uh, nou, die, ik denk dat die, die brief, dat dat gewoon uh, ja, vaak ook gewoon een verkeer, verkeerd programma is gestart... en de briefhoofd uh, erbij is gezet van Haarlem, in, terwijl het stand is slordig... Dus ik zal dat toch nog eens uh, opnemen. Het gaat, in dit geval gaat het om zwaar, een bezwaarschrift, begrijp ik, hè? Dus, nou, um... gewoon om een brief van een pgb-patiënt. Uh, okay. uh, wat gewoon afgedaan wordt, he, met uh, ja. uh, uh, dit zijn de aantal uren, dit is het bedrag voor uh, die ja. aantal uren zorg. Ja, dat is goed, oké. Ik ga er nog meer uh, achter aandacht voor vragen, want ik, dat moet gewoon, moeten we dat kunnen uitbannen. Dus, ja, maar er staat ook bij, of is wat ik het vreemde vind eigenlijk van het hele verhaal is als dat per brief afgehandeld wordt... hoe weet u uh, uh, of u de juiste zorg op dat moment wil geven? Nee, en of wel genoeg zorg? Ja, maar als, als iemand een, een pgb aanvraagt... dan, dan vraagt hij dat aan. En dan wordt dat... Uh, met, als er nieuw is, komt er een keukentaalgesprek, dan wordt dat afgesproken. In zeg maar even drie uur. Ja, maar ik heb over oude pgb... Uh... Ja, maar oude, ja nee, maar er zijn, Dat is gewoon een lopende pgb... en die worden gewoon in principe verlengd. Totdat iemand zegt... Van, ...van ik wil graag een herindicatie, want mijn situatie is veranderd... ...en dan vindt er een herindicatie plaats. Dus dat is een wisselwerking tussen de cliënt en, en de organisatie. En daarnaast worden de tarieven geïndexeerd om zo dat, dat tegen te gaan. Dus dat, dat moet een wisselwerking. Dus als iemand dus behoefte heeft aan meer huishoudelijke hulp... ...dan, zal, dan moet hij een herindicatie aanvragen. Voorzitter, het gaat om het bedrag. Die staat vast voor een onbepaalde tijd... De bedragen, de tarieven worden dus dat, aangepast. Dat houdt in, volgend jaar kan dat veranderen? De bedragen worden in principe geïndexeerd. Als er geïndexeerd wordt, dan worden ze geïndexeerd. En dat, dat is dan de wijziging. En als er een tariefsaanpassing plaatsvindt, overal, dan gaat in bepaalde verhouding ook de tarief van die PGB mee. Dat zit in de systematiek. Ja. Anderen? Meneer Toonen. Ja, voorzitter, maar uh, eerst even vooraf de, de, de, de, de ordevraag van uh, hoe gaan we dit nu doen? Want de heer uh, Bluis heeft ten aanzien van onze inbreng behoorlijk wat dingen gezegd waar ik in ieder geval uh, op wil reageren. Doen we dat straks? Of, uh, of... Ik, het meest praktische is denk ik, meneer Toner, dat we nu even gewoon alleen profiest een paar vragen die u heeft hier stellen. en dan ja, zijn uh, u, heeft een aantal, u heeft een aantal abonnementen. Al die vragen, die zou ik willen koppelen aan de behandeling van het abonnement. Of het programma waar die voor zijn, dan wel de financiële paragrafen. Maar kijk, dat is net als met u. u, de raad had de gelegenheid om op de fractievoorzitters even te reageren. Heeft de raad ook de gelegenheid om even op de portefeuillehouders te reageren. Maar de hoofdmoot zou ik willen meegeven, laten we die op die onderdelen doen. Akkoord? Uh, ja, prima voorzitter. Dan ja? kom ik bij die amendementen dan nog wel terug op ja. datgene wat de heer Bluis gezegd heeft. Maar um, even dan terugkomend op de, op de ratio's uh, waar, uh, waar hij het uh, over had. Uh, ze, ja, die ontwikkelen zich soms uh, razendsnel. Nee, dat, dat begrijp ik ook wel dat die zich razendsnel ontwikkelen. Tegelijkertijd, en dat is natuurlijk het gevaar van dat soort uh, ratio's, is het dan ook veel moeilijker varen op, uh, op zich telkens weer snel ontwikkelende ratio's. Dus, dus je, welke waarde ga je daaraan hechten en hoe zwaar wegen die mee en geven die de doorslag bij de besluiten die je neemt? Nou, en, daar, en daar hikken wij tegenaan. Daar komt dus bij dat, en die heb ik expliciet genoemd, als je kijkt naar de ratio's 2015, begroting, of, uh, het jaarverslag 2015 is vastgesteld, dan zijn de ratio's daarvan bekend. Die zijn vervolgens ook vermeld in de voorjaarsnota. En mijn vraag was, hoe kan het dan dat desondanks die ratio's in de begroting 2017 sterk afwijken... dus de ratio's van 2015, in de begroting 2015, 2017 sterk afwijken van de ratio's zoals ze zijn neergelegd in de voorjaarsnota? Dat begrijp ik niet, over een afgesloten boekjaar. Um, Ja, en dan, dan, dan zegt hij daarover ook van... ja, maar luisteren, uh, uh, ik, wil het, ik wil het best eens een keer uitleggen. Nou, ik denk dat hij wel weet dat ik dat wel snap... dat ik het niet uitgelegd hoef te krijgen. Uh, maar uh, als je het dan hebt over... ja, als, ik, als je geen investeringen doet, dan hou je geld over. Ja, dat zien we bij deze begroting ook. Niet veel ambities, dus je houdt veel geld over. Uh, dan hoef je, he, je investeert niet. En dan kan dat heel snel cumuleren, dat zien we dus ook... Want uh, met allerlei meevallers ook vanuit het land... zien we ook dat er heel veel uh, geld binnenkomt... en er heel weinig uitgegeven wordt. Uh, omdat er niet zo gek veel ambities voorbij komen. Uh, dus dat begrijp ik, ook dat begrijp ik heel erg goed. Um, even over, over de, de, die strategische investeringsagenda. Uh, en daar kom ik bij, die, bij, bij dat amendement misschien ook nog wel even op terug. Maar wat hier nu essentie, wat hier essentieel is... is voor de muziek uit vraagt u aan deze raad om vast 6 miljoen euro vast te zetten. 3 miljoen uit de, uit de algemene reserve en 3 miljoen uit de reserve stedenbakkundige ontwikkelingen. Uh, en 4 ton krediet beschikbaar te stellen <coughs> voordat wij van u die uitwerkingsnota hebben gekregen en door de raad is vastgesteld. En dat is een merkwaardige. En vandaar ook dat wij voorstellen in het amendement... wij zeggen helemaal niet dat we dat niet willen doen... maar wij zeggen we willen pas autoriseren... op het moment dat de uitgangspunten ook daadwerkelijk zijn vastgesteld. Maar goed, daar komen we straks dan nog wel, uh, nog wel op terug. Eén uh, ding uh, over de, nog over de inkomensoverdracht. Uh, u heeft daar heel mooi op gereageerd... dat ik daar wel een beetje met een biertje lag. Ik lag daar niet met een biertje. Het was geloof ik een paar maar dat, zei de. Um, maar u, u, u herhaalde nu datgene wat u ook aan ons geantwoord heeft. Ja, maar het, of in, in de commissie geantwoord heeft, zo moet ik het zeggen. Het staat allemaal weggeschreven in de thema's, daar staat het allemaal in verwerkt. Maar wat essentieel is en waar u niet op ingaat, is datgene wat u in die commissie gezegd heeft. Letterlijk, de raad stelt die lijst niet vast. Dat heeft u gezegd. Letterlijk, de Raad stelt die lijst van inkomensoverdracht niet vast. Die stelt de Raad wel degelijk vast. Sterker nog, als wij vinden dat er op een zaak te veel of te weinig wordt uitgegeven... dan kunnen wij amenderen en daar geld bijramen. Dus die Raad stelt dat wel degelijk vast. En ik denk dat dat moet herroepen. Um, ja, u afhankelijk bent van tien andere gemeenten met regionaal gezondheidsbeleid... Uh, ...dat zal allemaal. Uh, het gaat erom dat, dat er geschreven wordt dat die vastgesteld was... ...en dat blijkt helemaal weer niet zo te zijn. Uh, tot slot, voorzitter, over de splitsing en eco... ...en voor de rest doe ik het bij de amendementen... ...bij de splitsing en eco... ...de bevolking, en daar gaat het ons om... ...dat heb ik straks ook gezegd... ...de bevolking moet die begroting kunnen lezen... ...die moet weten waar het over gaat. En als u schrijft in de begroting... ...de splitsing en eco... Dan vraagt de man of de vrouw in de straat vraagt zich af... wat is dat in godsnaam? En daarvan hebben we gevraagd... schrijf dat nou gewoon weg in die begroting wat het inhoudt. En ga dan niet zeggen op uw vraag van 7, van, van 7 oktober... ja, maar we hebben u 10 oktober een gestuurd. Want ook daar heeft de man of vrouw in de straat niks mee te maken. die wil gewoon weten wat er gebeurt. U moet dus helderder en duidelijker de zaken aangeven in die begroting. Niet voor mij... Maar voor de goede gemeente, dat men snapt, wat wij hier zitten te doen. Dank u wel. Gerd bluis nog behoefte aan een korte reactie. Ja. Ja, nee, nou, nou, kort. Nee. Splitsing aandelen 1, ja, okay. ik, ik, ik uh, zal kijken, maar dan kan ik nog wel heel veel andere punten noemen waar ik verduidelijking op moet geven. En, dat, en, en, ja, nee, dat klopt. Ja, maar, okay. maar u wil ook geen boek van, van 300 uh, pagina's uh, hebben, denk ik, of 400, dus oké. Okay. Maar ik waardeer u die inbreng die u daar gaf, ook daar kritisch in bent, dus wij zullen... Daar op alert zijn daar waar dat, dat, dat verbeterd uh, kan worden. Uh, ten aanzien van die, die, die ratio's, die 2015. En uh, dan, dan vol, volgens mij is dat het voortschrijdend inzicht. De, we, de werkelijkheid die moet verwerkt worden. Dus vol, volgens mij moeten die getallen dan nog in, in, in, in die ratio's worden achteraf aangepast. ...naar de werkelijkheid. Dus dat, daar zal het verschil... Ik zal het nog wel even uitzoeken waar dat verschil in zat... ...dat 2015 nog de ratio's waren van de begroting... ...en dat ze pas nadat het definitief is gemaakt... ...de bedragen zijn toegevoegd... ...dat die, die twee... ...in dit geval gaat het dan om zo'n overschot van 2 miljoen... ...dat die wordt toegerekend... ...en dat we dan pas bij, op een later moment... ...het nieuwe ratio laten zien. Maar en, en, en dat u zegt, ja, wij willen dat blijven volgen. Wat, wij hebben ook afgesproken, als we grote investeringen gaan doen... dan zullen we die ratio's ook moeten tonen. Dus op het moment... Dat moet niet meneer tonen, maar tonen. Uh, dus op het moment dat wij over de, de, de investeringsagenda aan de gang gaan... Dan, uh, dan, dan zullen wij ook moeten aangeven... als, als het zes, die 6 miljoen wordt, van wat betekent dat? En dan kijken wij ook direct naar de, investeringen, de, de, de verwachte investeringen... tijdelijk in het ambtencentrum... Uh, de ambtelijke samenwerking, wat die voor effect hebben. Maar op het moment dat u daar meer behoefte aan hebt... kom alsjeblieft naar me toe. Ik, ik wil er nog iets... Voor mij ben ik iets belangrijks nog vergeten. Dat is over de... Sorry dat ik... Meneer Bluis. De, dat gaat over die, die, die kentgetallen. En uh, ik, ik nodig de heer Tone uit. Want uh, u, u hebt gelijk... Heren. Die, die, die kentgetallen en, en al die, die... die moeten wij nog aanscherpen. Die zijn, die zijn niet scherp. Want dat zijn nieuwe kentgetallen... Dus, dus we willen graag op basis van ambities die we hebben, en ik nodig die toon ook graag uit om dat met de raad te bespreken, van wat moeten we daar nou invullen en wel, welke moeten we dan ook nog toevoegen. Zo'n zo kerngetal over, uh, over die 1, 2 derde voor die, voor die jeugdzorg vind ik een, hele goeie, vind ik een veel belangrijker kerngetal dan sommige anderen. Want die kerngetal die we erin hebben, bij, hebben gevoegd, dat is het verplichte nummer omdat het Rijk op een bepaalde manier dingen wil vergelijken. Dus, dus, dus ja, dus dat is nog een zoektocht. Dus we zullen daar met z'n allen energie in moeten steken. En het college en, en, en de raad. Dank ja, u wel meneer voorzitter. Bluis. Meneer Tonen Ja, wat, want de heer Bluis komt dus nu op die kengetallen terug. En daar vandaar toch nog even een reactie. Um, hij gaat voorbij aan de constatering die wij gedaan hebben. Namelijk dat de kengetallen die uh, hij, hij gebruikt heeft, die het college gebruikt heeft... in, uh, in, in, in de begroting, de streefnormen... Uh, ...dat die gebaseerd zijn op, uh, op cijfers uit het verleden. En u beweert dat die komen uit waar staat je gemeente. Ik heb net verteld dat waar staat je gemeente alleen maar vastlegt datgene wat u aanlevert. En wat u aanlevert zijn de cijfers van 2015, 2014, 2013. Die heeft u aangeleverd. En die gebruikt u dus. En dan zegt u, oh dat is dan ook onze streefnorm... En dat valt op, dat gebeurt overal in die begroting. Het is nagenoeg gelijk, het is gelijk of nagenoeg gelijk. En dat klopt dus niet. Dat is ambitieloos. Op het moment dat je er op een gegeven moment zegt van... wij hebben op dit moment, we hebben 415 mensen in de bijstand. Dan is het heel raar dat je een kengetal neerzet. 415 mensen in de bijstand. Nee, dan moet je streven erop gericht zijn om dat naar beneden te brengen. Dat zijn, dan heb je streefnormen. Voorzitter, mag ik een punt van orde doen? Ik vind deze dis discussie veel te langdradig. En het gaat helemaal al, nergens over. Want als de heer Tonend heeft over de goede gemeente moet het begrijpen... Er snapt helemaal niemand dit meer op een gegeven moment. Ik dacht dat het de bedoeling was om een korte vragenrondje te doen... nadat de wethouder aan het woord is geweest. Maar ik vind deze discussie gewoon veel te lang duren. Meneer Kramer, u heeft zeker gelijk dat het geen kort vragenrondje meer is... Ik had uh, en heb nu nog steeds de hoop dat dit straks in het debat weer scheelt. Uh, u was volgens mij uitgesproken, meneer Tonen. Want uh, u heeft dit verhaal volgens mij ook in eerste instantie al gezegd: de toelichting waarom u vindt dat deze cijfers anders zouden moeten. Ja, ja en, en datgene wat de heer Kramer vertelt, vind ik onzin, voorzitter. U zit te praten met elkaar over, een, over het belangrijkste stuk van het jaar. Ja, dan moet het wel over de belangrijkste punten gaan en niet over een paar cijfertjes die u wilt vergelijken. En uh, ik vind het echt... De ratio's zijn hele belangrijke cijfers. Meneer die Tonen, ik... het moet begrijpbaar zijn voor St de goede gemeente. zij zei u zelf. Deze investeringen zijn heel dit, belangrijk. Iedereen is op dit, is op dit moment in slaap gesukkeld. Nee, dat is niet waar, meneer Kramer. Dat is wel waar, voorzitter, want ik, ik, ik sukkel ook in slaap door deze discussie, want het gaat ja, nee, gewoon helemaal nergens over. Nee, <lacht> uh, u mag alleen voor zichzelf praten, meneer Kramer, laten we daarop houden. Discussie ja, voorzitter, bijna... het moet gaan over de toekomst van deze gemeente Zandvoort. Het moet ook een beetje een feestavond zijn voor het college. En als we het op deze niveau gaan vergaderen met elkaar, dan stop ik er gewoon. Uh, ik hoop dat u dat niet doet, uh, meneer Kramer. Maar dat u inderdaad blijft bijdragen aan dat toekomstgericht kijken. Eh, meneer Toner, dat geldt ook voor u. De discussie is afgerond. Eh, even kijken. Portefeuillehouder Chalik. Dank u, meneer de voorzitter. Ja. Het is ook een beetje het feestje van de wethouder Financiën. Dat betekent ook dat er een paar dingen, zeg maar, specifiek binnen mijn portefeuille... Uh, aan de orde zijn geweest en daar wil ik heel kort wat over zeggen. En dan in een volgorde van de inbreng, want dat vind ik altijd wel zo makkelijk. Uh, van de kant van de VVD wordt aangegeven met betrekking tot onze coalitie. Gericht op een eenvoudig, begrijpelijk en evenwichtig parkeersysteem. Als ik het uh, hier naar kijk, dan uh, is mijn ervaring in het college dat we het als volgt vertalen... Kijkt u naar het winterparkeren zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk? Als we kijken naar de uh, verbeterpunten waar we in 2017 uh, in eerste instantie naar nou op zoek gaan... maar vervolgens gaan kijken hoe kunnen we dat verbeteren... dan is weer de richtlijn voor ons eenvoudig, begrijpelijk en evenwichtig. Uh, dat totaal... Uh, halen voor heel Zandvoort dat zou een hele klus worden maar we proberen het wel steeds zo eenvoudiger, begrijpelijker en evenwichtig mogelijk te maken uh, met betrekking tot de inbreng van D66 uh, sinds de tachtige jaren ontwikkelingen lastig, lastig, lastig ik denk dat ik me nog steeds in de situatie bevind van lastig, lastig, lastig uh, en u geeft dat eigenlijk ook in uw woorden aan het geeft aan goede hoop en dreigt nu te lukken. Um, als we specifiek kijken naar het Watertorenplein... dan weten we dat de komende commissie en twee weken later in de Raad aan de orde komt. Als we kijken naar het uh, Badhuisplein, een wat verder uitgewerkt uh, ontwerp. En als we kijken naar de uh, visie op de boulevard en het achterliggende gebied... dan is uh, 22 november... een een avond voor u, oh, ik hoor van de G4, 23 november, volgens mij de dag na de raad. Uh, een avond waarop u uh, de voortgang in die dossiers en informatie zult krijgen. Specifieke vragen heb ik gehoord van uh, Sociaal antwoord. Allereerst dank voor de complimenten. De betrokken afdelingen hebben er hard aan gewerkt om inderdaad een aantal dossiers op het gebied van groen wat verder te trekken. Ik kan u ook zeggen dat uh, vandaag is er een, uh, een nota uh, met betrekking tot het uitwerken van toetsingscriteria... ...ten behoeve van het kappen van bomen in het college geweest. Dat krijgt u via de actieve informatie toegestuurd. Dat gaat over uh, het kappen van bomen, maar ook over een herplantplicht... ...en bij nieuwe ontwikkelingen hoe we met bomen willen omgaan. Uh, daarnaast uh, ontvangt u binnenkort een uh, nota met betrekking tot uh, het niet langer chemisch kunnen bestrijden... ...van onkruid uh, op plaveisel. En uh, concreet uw vraag, wanneer komt de bomenstructuur aan de orde? Dat is het eerste kwartaal 2017. En dat krijgt u ook via de actieve informatie toegestuurd. Uh, u heeft een, een vraag over uh, hoe pakt u dat nou eigenlijk aan, meer beheer en onderhoud in de eigen wijk door de burgers? Uh, zoals u is toegezegd, komt er een startnotitie uh, naar u toe. Met betrekking tot uh, uw opdracht. Uh, om de nota openbare ruimte. Uh, A, door te vertalen naar B. Dus dat is gewoon niets anders dan van algemeen naar specifiek. En uh, in die nota uh, ga ik daar verder op in... Uh, klein doorkijkje. We willen eigenlijk richting wijkraden of buurtraden net hoe dat daar in die omgeving waar men een voorkeur voor heeft en ook de grotere betrokkenheid van de bevolking bij diverse onderwerpen in die openbare ruimte nu wat meer te structureren dan incidenteel vragen uitzetten van wie wil daar meegaan. Maar daar kom ik op terug bij u. Daar komt het college op terug. Ik denk dat dat de concrete vragen aan mij waren, voorzitter. Dank u wel, de wethouder Tjallik. Ik zie de vinger van meneer Paap. Ja, voorzitter. Toen nog even een uh, korte informatie over uh, uh, uh, de bomenplan uh, waar een motie uh, voor ingediend is, uh, verleden jaar om deze tijd. Dus daar zijn we zijn weer een jaartje verder. U zegt, uh, die krijgen we als actieve informatie. Ik dacht toch echt dat het de bedoeling was om die in een commissie te bespreken. Berta het Tjallek. Nou, dat dacht ik ook. Maar toen kreeg ik de informatie dat zo'n bomenplan... iets is wat het college beslist... en als actieve informatie naar de raad gaat. Maar als ik verkeerd geïnformeerd ben... dan kom ik daar zeker op terug. En de raad kan altijd vragen om het op de agenda te zetten. Ja. Dat vermoed ik al, meneer Paap. Iemand anders nog? Mevrouw Geurtsen. Ja, voorzitter. Ik hoorde de wethouder zeggen dat um, um, de, zeg maar, de woorden die wij hebben aangehaald op het, over het parkeerbeleid, dat ze dat feitelijk uh, uh, toch op een bepaalde manier anders vertaald. En daarbij gaf ze ook aan, als ik het goed heb begrepen, dat zeg maar, om alles uit te rollen of opnieuw te doen voor heel Zandvoort, dat dat te veel is of dat dat, dat dat niet mogelijk is. Klopt dat? Bedankt, Jellek. Um, ik heb het bedoeld, uh, mevrouw Geurensen, in de geest van, we gaan kijken naar die verbeterpunten met betrekking tot het huidige parkeerbeleid. Ik heb aangegeven, we hebben niet de vooronderstelling dat we het totale parkeerbeleid in al zijn vezels en alle specifieke geleidingen die erin zitten, de verschillende regimes, dat dat eenvoudig, begrijpelijk en evenwichtig zal worden in zijn totaliteit. Maar dat we er wel naar streven. Dank u wel, mevrouw Geurensen. Ja, dan wil ik toch even, want um, eigenlijk um, uh, gaf de wethouder aan van dat uh, de tekst uh, die, uh, die wij hebben uitgesproken uh, alsof dat onze tekst was. Maar dat is uh, letterlijk de tekst uit het coalitieakkoord waarbij u aangeeft dat u dus um, tot een voor de gebruikers begrijpelijk betaalbaar evenwichtig faciliterend parkeerbeleid komt en het zou gaan over... Heel Zandvoort, waarbij u dus ook een evaluatie van het bestaande beleid zou hebben op wijkniveau... in overleg met bewoners en ondernemers... en dat er dan een eenvoudiger en doelmatiger alternatief moet worden gevonden. Daar is aan gerefereerd en ik constateer erbij dus dat u dat nu loslaat. Ik dacht dat ik had gezegd dat het inderdaad vanuit de coalitie het de gewenste richting is. Meneer Metters. Ja, Dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb er toch behoefte aan om het uh, even weg te halen... uit de coalitie op dit moment, het coalitieakkoord. Omdat de VVD zelf uh, uh, mee ondertekend heeft een motie... Uh, waarin er nadrukkelijk staat... en ik kan hem echt laten zien... dat uh, uh, qua evaluatie we zouden gaan kijken in 2017... naar pijnpunten, dus zaken waarvan we zeggen... dat is vervelend, daar moeten we nog wat aan doen. En er is... In die motie, die door uw partij ook ondertekend is, en redelijk breed gedragen is, dit vermeld. Dus ik krijg er erg veel waarde aan om dat nog een keertje hier te zeggen. En mogelijk aan uw herinnering dan uh, uh, uh, bij te dragen. Dank u wel. Mevrouw Geurenson, nog een reactie? Of zegt u, we gaan verder? Uh, is het, was het een vraag? Dus mogen we daarop reageren? Want het is ja, zeker. even. Oké. Okay. Um, ik, ik ken die motie. Maar ik ken ook op een gegeven moment dat we hier gezegd hebben... dat we dus wel gingen voor een totaalparkeerbeleid... met een evaluatie met verbeterpunten. En ik constateer dus dat dat niet wordt nagekomen. Goed. Ik kijk even verder rond. Daarmee dit rondje af. Meneer Paap. Ja, nou nog een, een heel klein vraagje. Ik heb het ook gehad over uh, uh, samen met de wijk de groene inrichting doen. Hè? Daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Uh, hoe gaat u het aanpakken? Wanneer gaat u het aanpakken? Was het al jaren in een begroting constant... Chalik. Uh, ik probeer aan te geven dat bij uh, de bijeenkomsten met uh, inwoners... met betrekking tot de nota openbare ruimte A, de vertaalslag naar B... ook dit punt aan de orde komt en dat ik erop terugkom in de startnotitie. En dat is eind dit jaar, dat die hier besproken zal worden. Dank u wel. Verder uh, de Kuipers. Voorzitter, uh, dank u wel... Um, eerst de constatering dat um, er niet heel veel vragen zijn die ik uh, uh, heb opgeschreven over uh, mijn beleidsterreinen. Dat daagt er bijna toe uit om het daar dan ook bij te laten. Maar ik zou toch wel graag een aantal beschouwingen uh, uh, met u willen delen. Al was, het maar, al was het maar voor de mensen die thuis uh, meeluisteren. Want ik deel met u het is goed dat mensen thuis ook weten uh, wat we zo met elkaar doen. Dus ik heb hier 24 kantjes uh, die ik de komende... Nee, ik zal het kort houden, beloof ik u. En ik, ik ben blij te horen dat een aantal van u ook net aangeeft. Luister, we hebben het vandaag ook over een aantal zaken waar dit college hard aan de slag is geweest. Laat ik het zo zeggen, een feest van herkenning of een feest van het college. Ik laat maar aan de luisteraar thuis hoe we daarmee omgaan, maar in ieder geval laat ik het zo zeggen... Uh, als wethouder toerisme-economie uh, in een badplaats... Uh, prijs ik me iedere dag gelukkig dat ik bezig mag zijn... met een van de mooiste onderdelen van, uh, van Zandvoort. Namelijk het economisch klimaat. Er is al iets over gezegd. Het coalitieakkoord dat iets zegt over de wens uh, om dat te versterken. En ik denk dat dat breed uh, hier in de raad ook gevoeld wordt. En ik wil iets zeggen over 2016 en over 2017... want we hebben het natuurlijk over de begroting ook van volgend jaar. Maar er is het afgelopen jaar echt keihard gewerkt... door een hele hoop mensen uh, in Zandvoort uh, om uh, slagen te maken... Uh, Toeristisch, economisch. Uh, we hebben de contouren de afgelopen periode met u gedeeld in andere beleidsstukken. En we zitten nu op een moment dat we een aantal stukken ook uh, naar u toe brengen. U heeft vanuit het innovatiefonds uh, inmiddels denk ik de stukken gehad. En uh, de toeristische visie, daar zijn we ook heel druk mee. En die komt in de komende uh, een maand uh, uw kant op. Maar niet alleen in dit huis, ook door een hele hoop ondernemers is er verschrikkelijk hard gewerkt. U weet dat we heel druk met een kernteam bezig zijn geweest de afgelopen periode. En ja, ik kan dan ook niet anders dan de ondernemers die daarin betrokken zijn uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet. Vele avonden met elkaar nagedacht over zowel het innovatiefonds als de toeristische economische visie. Tijd die men daar ook heeft vrijgemaakt. Voorzitter, van de orde, meneer Tonen. Ja, het is van de orde. Op welke algemene beschouwingen reageert het heer Kuipers? Meneer Kuipers. Ja, volgens mij is het, is het, is het goed gebruik, meneer Toon, in deze raad... ...dat wij ook vanuit het college een aantal algemene beschouwingen met u mogen delen. Uh, en daar ben ik nu mee bezig en ik zal straks nog een aantal uh, vragen beantwoorden. Het is in ieder geval de procedure die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Gaat u verder, meneer Kuipers. Maar kortom, er is verschrikkelijk hard gewerkt, ook door inwoners. We hebben dit jaar serieus werk gemaakt van een hele hoop participatietrajecten. Die natuurlijk ook voor de organisatie uh, inspannend zijn geweest. Want dat zijn wel allemaal trajecten waar een hoop uh, capaciteit in gaat zitten. Nou, ik hoef het ruimtelijk domein denk ik niet uh, te benoemen. Uh, maar ook toeristisch-economisch hebben we eigenlijk alles waar we nu mee bezig zijn. Uh, in vele participatiesessies uh, besproken met betrokkenen. Uh, en in dat opzicht laat het duidelijk zijn. Het is ook niet zo dat we alleen maar de wind mee hebben. Het gaat toeristisch-economisch echt een heel stuk beter met Zandvoort. We zien dat terug in de getallen. U heeft ook in de begroting gezien, we zitten alweer op het niveau van 940.000 verblijfstoeristen. Een belangrijke graadmeter. Nog niet zo lang geleden zaten we rond de 860.000. Dus dat is al bijna weer 100.000 verblijfstoeristen meer. En u kunt zich voorstellen wat dat betekent voor onze, ons verblijfstoerisme in algemene zin. De hotels, de pensions. Uh, het goede spoor. Uh, we horen het ook terug van ondernemers. Er is een hoop optimisme. Ik ben zelf van een politiek gesternte van optimisme. En ik ben ontzettend blij uh, om te zien dat een hele hoop partijen dat optimisme ook te pakken hebben. En met ons als gemeente ook echt willen doorpakken. Nou, hoe doen we dat? Een belangrijke sleutel is, uh, is samenwerking. Uh, niet dat wij en zij idee, maar gewoon ons economisch beleid. Dat is niet alleen van de gemeente, dat is van uh, hoofdzakelijk ook uh, Ondernemend Zandvoort. En een paar dingen springen voor mij er ook echt uit uh, in deze periode, maar ook komend jaar. Uh, met innovatiefonds waar we echt vanuit het vertrouwen in de kracht van de ondernemers met elkaar aan de slag zijn. En hun ook willen laten beslissen, zelf willen laten beslissen welke innovatie Zandvoort in de komende jaren nodig heeft. Uh, en waar we ook steeds die samenwerking actief hebben gezocht, ook de ondernemersverenigingen onderling. En ik heb net horen zeggen, uh, dat is uniek voor Zandvoort. Uh, ik wil daar geen oordeel over hebben. Wat ik wel weet is dat het heel erg goed werkt en dat men ontzettend blij is uh, dat we ook dat vertrouwen in elkaar hebben, uh, dat we de goede dingen doen. En als het aan het college ligt, het voorstel is uw kant uh, opgekomen, dan hoort daar ook bij uh, boten bij de vis. Dus dan gaan we ook geld vrijspelen in de begroting om dat fonds ook echt serieuze omvang te geven. Nou, nogmaals, uh, planvorming uh, die ligt nu bij de Raad. Uh, u gaat er ook nog iets van vinden, maar ik heb alle vertrouwen dat we uh, de uitdrukkelijke wens van de ondernemers om per 1 januari 2018 van start te gaan. Uh, dat we daar met elkaar uh, ook aan uh, uh, kunnen voldoen. Toen is de visie uh, ook al uh, wel iets over gezegd door een aantal uh, partijen. We hebben in maart hier een voorlopige visie met elkaar besproken. Die is de afgelopen periode is die, uh, met ondernemers, uh, inwoners in participatie geweest. Het is dus een breed beeld bij uh, het spoor, dat we op het goede spoor zitten. En uh, aan de basis daarvan ligt datgene waar we goed in zijn in Zandvoort, ons DNA. Hè, daar hebben we het vaker over gehad. Uh, Zandvoort als de plek waar het allemaal moet gebeuren hier in de regio. Uh, niet alleen voor de Duitsers die ons al uh, decennia bezoekt en van het strand houdt, maar ook voor de, de dagtoeristen uit de regio en uit Nederland, maar ook de internationale toerist vanuit Amsterdam. Uh, die iets meer wil uh, in het strand en bijvoorbeeld ons circuit opzoekt. En dan gaat het ook echt over het oppoetsen van onze aantrekkingskracht, die we ook in Zandvoort al heel lang hebben. Uh, het verder uitbouwen van en nog beter het verzilveren. Beter verzilveren dan we wellicht nu doen. Maar ook heel belangrijk daarbij is dat we vasthouden aan de kwaliteitsimpulsen die we hebben afgesproken. Hè. De visie op de verblijfsaccommodatie is een belangrijk stuk. Ook echt in de praktijk vasthouden aan die kwaliteitscriteria die we daarin hebben vastgelegd. En dus ook de, de initiatieven die bij ons worden neergelegd langs die meetlat leggen. Uh, nieuwe energie ontwikkelen. het werd net al gezegd. Uh, de evenementen, uh, het kwaliteitsniveau uh, dat we daar nastreven. Maar ook op termijn, en daar gaan we natuurlijk bij die visie over praten met elkaar. Uh, keuzes durven maken, wat doen we wel en wat doen we niet. En dat geldt ook voor subsidiestromen. Kortom, kansen benutten. Daar zijn we heel druk mee. En daar hoort een herkenbaar fundament en een stevige organisatiestructuur bij. Uh, en dat wordt die nieuwe uh, toeristische visie. Pop-up Zandvoort, eh, Amsterdam Beach, eh, zomaar een paar van die kansen waar het verzilveren eh, nabij ligt. Zaken waar we op korte termijn met elkaar over zullen spreken. En wat dat betreft, eh, nou ja, ik hoop ook dat we allemaal ons kruid daar droog houden als het daadwerkelijk hier ter besluitvorming komt. Maar het is in ieder geval iets wat een hele hoop energie geeft aan de ondernemers en de mensen ook eh, in dit huis. Nou, en We hebben uh, vorig jaar en dit jaar ook kunnen zien wat er gebeurt als grote uh, merknamen samenkomen in, uh, in Zandvoort. Max Stappen, Jumbo, Red Bull. Vo voorzitter, Ook punt, punt, van, punt van orde. Uh, de heer Toon, ik ben het volledig met de heer Toon <coughs> eens. Ik vind uh, juist... <laughs> nee, maar ik zou de wethouder gewoon een tip willen meegeven. Dit gewoon op zijn eigen fractievoorzitter in te laten die uh, uitspreken. Dit is absoluut kolder om namens het college individuele algemene beschouwingen uit te gaan spreken. Uh, meneer Kramer, in het verleden zijn collegeleden daar op allerlei manieren mee omgegaan. De een wordt uitgebreider dan de ander. Wethouder Kuipers heeft nu een minuut of vijf, zes het woord. Nee, echt niet langer. Ik heb het geklopt. Nee, echt niet. Echt niet, maar zo flauw wil ik ook niet doen. Uh, en uh, net als raadsleden mogen ook collegeleden daar in een beperkte vorm een reactie geven. Voorzitter, de, het college is de gast in onze vergadering. Uh -huh. Het zijn algemene beschouwingen van de raadsfracties, niet van het college. Het is nog nooit geweest. Uh, dat hebben we allemaal op onze eigen manier af en toe gedaan, uh, meneer Kramer. Wethouder Kuipers, u heeft het woord. Uh, ja, voorzitter, het is een punt van orde. Afronden. Ik wil dat dit stopt. U bent aan het afronden, uh, wethouder Kuipers. Ja? Uh, nee, ik was nog niet aan het afronden als ik heel eerlijk ben. Want er zijn nog een aantal dingen waar ik toch even kort op zou willen ingaan. Maar wel compact graag. Maar we hebben dus uh, met elkaar gezien wat er gebeurt als die merknamen samenkomen. Max Verstappen, Jumbo, uh, Red Bull. Uh, in heel veel huiskamers, wekenlang op de buis. Uh, en ik denk dat ons dat allemaal heel goed heeft gedaan. Uh, Watersport uh, en de durfspot die we daar zijn... daar liggen denk ik ook een aantal hele mooie kansen... om uh, op watersportvlak ook die toon- evenementen naar Zandvoort uh, toe te halen. En 2017 wordt dan ook een heel belangrijk jaar denk ik voor Zandvoort als ontwikkelgemeente. Uh, wat gaan we doen met de boulevard, Badhuisplein, het circuit... Uh, actualisering van het bestemmingspanel daar... Uh, grote kansen met nieuwe eigenaren. Uh, en gaan we ook voor, met overtuiging voor de leidende rol binnen de metropool. Nou, en niet onbelangrijk, uh, die Formule 1 kunnen we die nou echt terughalen naar Zandvoort. En niet onbelangrijk in dat verband ook de bedreigingen die op ons afkomen... in de vorm van windmolens waar u mij mee op pad heeft gestuurd... en waar we in ieder geval de Tweede Kamer hebben kunnen manen... om ons belang goed te wegen. En daar zal in de komende periode ongetwijfeld besluitvorming plaatsvinden. Nou, voor wie moeite heeft met, met het, zijn, het aan het werk zijn te komen of te blijven... ook dat heeft onze aandacht. We participeren naar vermogend uitvoeringsprogramma... met u vastgesteld, Nota en minimabeleid... Wat ruimhartiger dan in het verleden het geval was, allemaal in samenwerking met Haarlem, beleidsplan, schulddienstverlening. Ik denk dat we daar op het goede spoor zitten. Nou, en dan tenslotte, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, de ambtelijke samenwerking. Er werd daar net ook al wat over gezegd hier in de Raad. Um, 2017 wordt wat dat betreft een jaar ook van verandering uh, voor de gemeente zelf. Het inregelen en inrichten van de ambtelijke samenwerking met Haarlem zal natuurlijk een dominante rol spelen, ook hier in dit huis. Uh, het is een intensief traject dat ook de organisatie flink zal belasten, uh, terwijl de winkel niet alleen open moet blijven, maar waarbij we ook de bestuurlijke ambities uh, van het gemeentebestuur een plek zullen moeten geven. Een traject waarbij samenwerking dus ook cruciaal is. Met u, uh, raad, uh, ondernemingsraad, georganiseerd overleg uh, van personeel en vakbonden, maar ook met Haarlem. Kortom, uh, 2017 wordt in vele opzichten een jaar van uitdagingen, maar ook van grote kansen. En laten we vooral proberen met elkaar om die kansen volgend jaar ook te verzilveren. Ik heb twee vragen genoteerd. Heb ik het toch nog kort weten te houden. Uh, vraag van Sociaal Zandvoort. Uh, uh, ik dacht over de verhoging van de bijdrage aan de VVV. Uh, ik zal dat toch ook nog even uh, nauwgezet controleren. Want het is een iets technische vraag. Maar volgens mij hebben we een indexering van 1,25% uh, daarover uh, uh, heen gehaald. Uh, en ik denk dat dat de verhoging verklaart. Ik zal dat nog controleren. En anders kom ik er schriftelijk even bij u op terug. Dan voorzitter, we hebben het hier over 7500 euro ongeveer. Vergeleken met 2016. Dat kan toch niet? Met nou, als het gaat om een bedrag van uit mijn hoofd rond de 420.000 euro... dan uh, zou dat denk ik zo wel uh, kunnen. Maar nogmaals, ik ga, met u, uh, ik ga dat nog even controleren... en ik kom er bij u op terug als het verhaal anders is. En ik, meneer Paap, u, u had het over... ik dacht pagina 122 toen u het had over een nieuwe entiteit... die uh, zou worden opgericht vanuit Paswerk. Uh, ik, daar wordt gedoeld volgens mij per 1-1-2015... Uh, uh, op die uh, uh, nieuwe structuur uh, vanuit Werkpasholding. Uh, dus voor zover dat niet duidelijk is, hebben we geanticipeerd op het feit dat dat bekend was. Uh, we hebben destijds, omdat er natuurlijk een nieuwe participatiewet werd ingevoerd... ...hebben we met Haarlem een aparte vennootschap opgericht... ...om de integratieactiviteit en een aantal andere zaken in onder te brengen. En ik denk dat dat uh, het antwoord is op uw vraag. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kuipers. Iemand behoefte aan een vraag? Meneer Paap. Ja, voorzitter. Uh, er staat nog een, een vraag over, over het Kuspact... En uh, over uh, de, de zomerpaviljoens op de boulevard. Waarom de VVV uh, dat gratis kan krijgen. En uh, uh, andere mensen moeten 500 uh, of meer huur betalen. Nou, dat is gewoon met twee maten meten. En dat, dat uh, vind ik gewoon niet goed. U en, krijgt het uh, antwoord. Werder de Kuipers. Juist. Uh, ik heb als het gaat over uh, de uh, kiosken op de boulevard. Daar heeft u het volgens mij over. Uh, daar heb ik volgens mij in de zomer een mededeling uh, op een vraag bij. Dacht ik de voorjaarsnota over uit laten gaan. Waarbij we hebben uitgelegd dat van alle uh, organisaties daar de VVV een organisatie is. Die uh, vanuit de overheid gesubsidieerd wordt. Uh, en we tegelijkertijd met een experiment te maken. hadden Waarbij men de winkel in de Bakkerstraat eigenlijk uh, die ook gewoon gehuurd is wilde sluiten. En we hebben gezegd dan brengen we daar uh, omdat dat op ideale grondslag is geen huur rekening. U mag daar natuurlijk een politieke opvatting over hebben. Maar dat is destijds ook al gemeld. En het kustpact. Waar ik strikt denk geen portefeuillehouder ben, maar ik kan er wel iets over zeggen. Want ik dacht dat u iets vroeg uh, waarbij u zei wat is nou het beleid uh, als het gaat om de strandhuisjes, uh, uh, uh, uh, wat, wat het college voorstaat. Nou dat hebben we uitgebreid hier volgens mij recentelijk nog besproken met u. Nee voorzitter, ik, uh, ja dat was recentelijk, maar toen was het kustpak nog niet helemaal in beeld. Nu is de intentie om die te ondertekenen. Wat gaat het college trouwens doen met die strandbundeloos? Nou, even voor de duidelijkheid, het kustpakt, maar daar wordt denk ik zo, gezien de motie die is aangekondigd, misschien ook nog iets over gezegd, dat gaat over recreatieve bebouwing in de kustzone. En daar is een belangrijk voorbehoud gemaakt, daar waar het gaat om de bebouwde kom. Met andere woorden, alles binnen de bebouwde kom, waar ook al regelgeving voor is, dat blijft zoals het is. Um, en uh, in dat verband, als je het hebt over de strandhuisdiscussie zoals wij die hebben, um, wordt die grotendeels afgedekt uh, vanuit dat perspectief. En gaat het Kustpakt hoofdzakelijk over de, uh, zeg maar de strandzone en uh, ook het achterland buiten de bebouwde kom. Uh, en heel concreet voor ons zou dat denk ik betekenen het bufferstrand. Ik heb niet exact de bebouwde kom nu in mijn, uh, in mijn hoofd. Uh, maar voor datgene waar u al een besluit over genomen heeft verandert het relatief uh, gezien weinig. Overigens de, de uh, burgemeester is houden hier misschien dat hij daar nog op wil aanvullen. Uh, maar het kustpact ziet wel echt sec op, die, op dit moment in ieder geval op die recreatieve bebouwing uh, uh, in de kuststrook uh, buiten de bebouwde kom. Dank u wel, houder Kijpers. Meneer Tonen. Ja, voorzitter. Ik heb in mijn hele politieke carrière nog niet meegemaakt dat er een, uh, een portefeuillehouder bij een begrotingsbehandeling algemene beschouwing gaat zitten houden over alles wat hij gedaan heeft en gaat doen... Uh, zonder dat daarom gevraagd is. Uh, ik verzoek u daarom dan ook om uh, in de eerstvolgende... presidiumvergadering dit te agenderen. Wat is de rol en de invulling van de rol van het college... tijdens een begrotingsvergadering in, in het algemeen, nee, in een raadsvergadering in het algemeen... en bij de begrotingsvergadering in het bijzonder? We zijn het eens, meneer Tronen, want ik wilde datzelfde doen. Het is goed om sowieso even terug te kijken en te kijken wat zijn de... de mag ik daar ook kort zijn. op reageren? Nou, ik denk Als, dat dat, als, als, als nee, bepaalde meneer, fracties nee, het ambitieniveau nee. in twijfel... Nee, dan mag je dat op reageren. Ja. Nee, meneer Bluis, we gaan evalueren. En uh, daar zitten de fractievoorzitters bij. Het is een openbare vergadering. U kunt meeluisteren. Ja? Wat ligt eraan? Ik heb uh, uit één uur mond daar wel een hint voor gekregen... gehoord richting het college, mevrouw Geurentson... Nou, euh, u heeft mij denk ik gehoord. Goed, euh, dames en heren, wij zijn nu ja, langs... Ja, ik nog vragen aan meneer Ja. Ja, hebben hier een verhaal, hoor. Goed, we zijn bezig met uh, het korte wel... vragenrondje aan de portefeuillehouder. Ja. Ja, Kijpers. want die gaf namelijk uh, aan met betrekking tot het, uh, de invoering van de reclamebelasting... dat eigenlijk uh, het merendeel van de partijen, of het grootst, de grootste gedeelte van de ondernemers, allemaal voor was. Maar is hij, zich, uh, is hij bekend met een uh, brief van de Vereniging van Bedrijventerrein, waarin nadrukkelijk staat dat indien 70% van de reagerende ondernemers... negatief tegenover de voorliggende plannen zijn... Kan het kernteam toch niet blijven beweren dat deze ontwikkeling door iedereen ondersteund en gedragen wordt? Hoe ruimt je dat totgeen wat hij gezegd heeft? Meneer Kuipers. Hey. Ja, wij, ga, wij gaan. Wij denk ik. Meneer Metters, ik kom straks bij u, meneer de Kuipers, schepen eerst het woord. Oh, excuses, meneer Metters. Meneer Metters. <tossimus> Ja, ja, voorzitter, ik ga nu ook reageren op de orde van deze vergadering. Want uh, de vraag die gesteld wordt, dat is een uitstekende vraag. Ik heb er ook een mening over. Mm -hmm. En er zal antwoord op gegeven kunnen worden. Maar dat gaan we nu net doen. We hebben de stukken gekregen op 8 en 9 november. Ik vind qua orde, als ik van die kant voortdurend hoor dat we het kort moeten houden... vind ik dat niet, uh, niet nodig om dat nu te behandelen. En ik stel dus voor als orde maatregel om dat te doen in de commissievergadering... die daarvoor ingesteld is. Ja, Da dames en heren, dames en heren, dames en heren, mag ik uw aandacht? Dames en heren, mag ik uw aandacht? Uh, er is door de wethouder indicatief iets over gezegd, meneer Metters. En indicatief mag er ook een vraag over gesteld worden. Ik laat dan de wethouder over wat hij daarop antwoordt. Dus we gaan even door, maar we houden het compact en kort. Dat is de essentie van deze ronde. We gaan dus niet het debat in november overdoen alvast doen. Excuses. Meneer Kuipers. Ja, concrete antwoord. Ja, ik ben bekend met de brief. Uh, maar uw suggestie alsof ik heb gezegd dat iedereen uh, hier voorstander van is... dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat er wordt breed en goed samengewerkt uh, op dit dossier. En dat er in de participatieavonden gebleken is dat er een, een breed draagvlak voor is. Uh, dat is niet hetzelfde als dat iedereen voor is. Dank u wel. Andere vragen nog. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, we horen deze wethouder zeggen... Uh, we moeten het samen doen. Het is uh, voor ons uh, zandvoort. Ik moet toch mijn teleurstelling uitspreken over een onderwerp wat bij de VVD uh, hoog staat. En dat is formule 1. Wij horen niks. wij worden er niet bij betrokken. En we willen graag eens weten wat wij uh, ja, samen dan in dit verhaal kunnen doen. Rado Kapers. Ja, ik, um, uh, ik, ik zou het prettig vinden om daar op enig moment in een nabije toekomst een keer met u over te praten. Ik zeg er onmiddellijk bij, de reden dat ik daar uh, weinig in het openbaar over spreek is omdat er uh, werkelijk, zodra ik er iets over zeg, uh, meteen vijf uh, nieuwstations gaan bellen. We zijn een heel goed overleg met het circuit en een aantal andere partijen en we maken ook progressie, maar ik denk dat het goed is als we dat een keer met elkaar delen in een setting die wat vertrouwelijker is, zodat u weet wat wij op dit moment aan het doen zijn en tegelijkertijd niet zeg maar datgene wat we aan het opbouwen zijn in de kiem wordt gesmoord omdat er een hele hoop media aandacht overheen gaat. Want dat zou ik heel jammer vinden, in dit verband is het toch ook echt wel de spreekwoordelijke kip die aan het broeden is, een aantal kippen zijn zelfs aan het broeden en we willen graag dat er een mooie broersel uitkomt. Uh, meneer Kramer, meneer Sandbergen stak net ook zijn vinger op. Meneer Sandberg. Ja, voorzitter. Ik heb inderdaad de vraag eigenlijk aan de heer Kramer. Of eigenlijk aan de VVD. Zij, uh, zij hebben destijds uh, de motie ingediend de, met betrekking tot de uh, Formule 1. Met betrekking tot de Grand Prix. En uh, die is inderdaad raadsbreed uh, gedragen en aangenomen. De wethouder heeft toen een oproep gedaan aan alle partijen om uh, hun inbreng te geven en, en hun, hun best te doen om uh, inderdaad de Formule 1 hier in de zandvoort te krijgen. Dus mijn vraag is nu aan de VVD, wat heeft u gedaan? Nou, vind ik raam ja, voorzitter, ten eerste was dat een oproep vanuit de VVD. Dus ik denk dat de, de heer Sandberg hier de feiten een beetje verdraait. Maar wij zijn inderdaad, uh, hebben wij gesproken met onze fractie in Den Haag. Ze hebben zelfs binnen de provincie is er over gesproken. Juist met ook de gedachte dat eerst vanuit Zandvoort de vraag moet komen richting de, de provincie en ook richting uh, het Rijk. Uh, het is bijna een jaar geleden. Kijk, de wethouders zeggen, ja, ik kan er niet openbaar over spreken... want dan uh, krijgt hij zoveel media-aandacht... Ja, maar dat verlet je niet om gewoon met ons daarover te praten. U meldt er helemaal niets over. U vraagt niks aan ons, u nodigt ons nergens bij uit. Ik vind dat heel erg jammer. Ik vind dat deze wethouder heel erg standalone werkt en weinig wil samenwerken met, uh, met de gemeenteraad. En het is niet alleen op het punt van de Formule 1, het is op meerdere punten. Waarin het juist alleen maar het verhaaltje is van de wethouder elke keer. En ik denk dat we de dingen samen moeten doen in dit dorp. Andere vragen nog? Of opmerkingen? Nee? Dan zijn wij volgens mij rond. Meneer Kapers, nog behoefte aan een korte reactie? Er werd een mening gedeputeerd. Ja, nou ja, het mag voor zich spreken. Ik, ik deel die opvatting niet. Wat ik uh, denk ik duidelijk heb gezegd is, hier is zo ongelooflijk veel aandacht voor. Toen we vorig jaar de motie hier uh, hadden, het was destijds overigens een verzoek om een toezegging. Toen hebben we tegen elkaar gezegd, laten we dat breed ondersteunen ook door de raad uitspreken. Dat heeft toe geleid... Dat we binnen een dag in de internationale media te vinden waren. Daar zit een hele mooie positieve kant aan. Namelijk dat iedereen weet dat wij heel druk zijn met de Formule 1 in Zandvoort. En tegelijkertijd hebben wij natuurlijk het afgelopen jaar echt niet stil gezeten. Zijn er zijn vele gesprekken geweest met heel veel partijen. Uh, en, en moeten we ook zorgen met elkaar, denk ik, dat we in alle rust en met ruimte uh, dit een, een haalbaar uh, plan maken. En nogmaals, de kip die is aan het broeden. Ik wil u daar graag keren meenemen, maar ik wil het wel op een manier doen... die, die maakt dat de Formule 1 ook in Zandvoort in de toekomst haalbaar blijft. Dank u wel, uh, meneer Kuipers. Wij zijn uh, aan de behandeling inhoudelijk toe per programma en per paragraaf... Ik heb naar de klok gekeken en ik stel voor dat we gaan schorsen. Vindt u het goed dat de abonnementen en moties die al zijn kenbaar gemaakt worden uitgereikt. Zodat iedereen ze al kan zien. Dan kunnen we ze morgen, want de schorsing uh, duurt tot morgen, morgen gelijk gaan behandelen. Uh, wellichtelijk aan het begin, maar daar kunnen we nog even over nadenken. Maar dan worden ze in ieder geval kenbaar gemaakt. Akkoord? Goed. Dank dat u wel. De, dat was ook de bedoeling, voorzitter. Ja. Dank voor uw inbreng. En ik schors de vergadering. Ja, dat waren de raadsvergaderingen. Morgen uh, gaan we, als het goed is, uh, ik weet niet of, hoe het zit met de, oh, met de planning, maar we gaan even kijken. Schorsing, even muziek.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 Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten voor de patiënten van de assistenten is het al altijd lente. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen. de Koning heeft altijd lente in de ogen van de standaardassistenten. Nu maken we plaats voor Herman van Veen met Opzij. En uh, ik blijf nog even tien minuutjes uh, in de studio. En dan uh, sluit ik ook af. Morgenavond de raadsvergaderingen zijn geschorst tot morgenavond 8 uur. Er moet nog even gekeken worden of het ook op de radio wordt uitgezonden... maar het wordt in ieder geval uitgezonden op internet...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 In je gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere plek, misschien, misschien, maar blijf het wel, maar slapen, Wij kunnen dan gezien als het de kans. Waarom zeg je zijn al, want wij zijn laten laten. In uit, je gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiven, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maar blijven wat maar staat. Wij hebben ongelooflijk ter haat. Wat zij op zee, op zee, want wij zijn naast en laden. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen.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 Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Kunnen we niet blijven? Kunnen we niet langer blijven staan? Een andere keer misschien. Ja, zo nog even een laatste nummertje. Topstars met de sneltrein naar Zandvoort.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 Jou. En ik kon haar niet meer missen Toen ze zei ik hou van jou Met de sneltrein naar Zandvoort Want daar woont mijn hartedief Als je de klank van het strand hoort Dan denk ik aan mijn lief Met de sneltrein naar Zandvoort Want daar woont mijn hartedief Als je de klank van het strand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 af te maken. En nog een laatste nummertje om het af te maken. En dan zijn we, eindelijk klaar, zijn we er eindelijk klaar mee. Dan zetten we het nieuws aan en dan gaan we naar huis. Dan wens ik u voor nu een fijne avond. Bedankt voor het luisteren naar de raadvergadering hier op ZFM Zandvoort. Ik herhaal nogmaals, de vergadering is geschorst tot morgenavond 8 uur. Is dan verder te luisteren, in ieder geval op internet, op de website van de gemeente. Goedenavond, dit was de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. nu nog even luisteren naar Une Belle Histoire van Michael Pungen, Goed zeg. En nog een hele avond. Fijne avond verder. En tot CFM. <middels> C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrecht chez lui, là-haut, le de